Thank you.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 Zo'n 400 inwoners en toeristen uit het Noord-Hollandse Bergen-aan-Zee worden geëvacueerd. Ten noordoosten van Bergen woedt een grote heidebrand in de duinen. Geëvacueerden worden met bussen naar een sporthal in Bergen gebracht. Daar staan bedden, zodat mensen er eventueel de nacht kunnen doorbrengen. De brand ontstond vanmiddag rond een uur of vijf in het duingebied bij Schorrel. Door de wind breidt het vuur zich snel uit in de richting van Bergen-aan-Zee. Uit de hele regio zijn brandweerlieden opgeroepen om te helpen bij het bestrijden van de brand. Het zou gaan om één brandhaard. Of het vuur is aangestoken is nog niet duidelijk. Om de hulpdiensten hun werk goed te kunnen laten doen zijn alle wegen naar Bergen aan Zee afgesloten. Vorig jaar was er ook een aantal grote duimbranden in het gebied tussen Bergen en Schorel. Vermoedelijk was daarbij sprake van brandstichting. De tien Somalische piraten die vorige week door mariniers van het fregat Tromp werden opgepakt zijn in Nederland. Ze zijn vanuit Djibouti met een toestel van de luchtmacht naar de vliegbasis Eindhoven overgevlogen. De tien hadden vorige week maandag voor de Somalische kust een Duits koopvaardijschip gekaapt. De mariniers wisten de Somaliërs na een vuurgevecht te arresteren. De bemanning bleef ongedeerd. Duitsland wil de kapers berechten. De Somaliërs blijven in een Nederlands gevangenis tot ze aan Duitsland worden uitgeleverd. In de Eredivisie heeft Ajax het gat met koploper FC Twente tot 1 punt verkleind. Ajax won de uitwedstrijd tegen Willem II met 0-2. De doelpunten waren van Soares en Pantelic. Roda JC VVV eindigde in 4-2. En vier andere wedstrijden in de Eredivisie zijn nog bezig. Het weer. Een heldere nacht met minima rond 3 graden in het binnenland dicht bij het vriespunt. Morgen zonnig, maar in de middag enkele wolkenvelden. Het wordt 12 graden. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. Met nu ZFM Klassiek.